want de kinderopvang blijft ondanks de sneeuw gewoon open. Dat moet ook, zegt de brancheorganisatie... sluiten mag alleen in extreme gevallen. Het is wel puzzelen als personeel bijvoorbeeld door het uitgevallen OV... niet op de opvang kan komen. Ook de meeste scholen geven gewoon les en sommigen doen dat nu online. En door de sneeuw zijn vandaag ook weer honderden vluchten geschrapt op Schiphol. En daardoor staan er nu enorme rijen bij de helpdesk van de KLM. De treinen rijden wel weer, maar er zijn wel minder dan normaal. Dennis NS rijdt volgens een winterregeling. En winkeliers zien ondertussen dat er een run is ontstaan op typische winterdingen. Bouwmarkten verkopen drie keer zoveel sneeuwschuivers. En in sportwinkels zijn sleeën, handschoenen en thermokleding niet aan te slepen. En ik heb het weer nog voor je. In het westen en het noorden zijn er nog een paar buien met natte sneeuw. Tussendoor is er ook wat zon. En verder kan het overal glad zijn, dus pas op. En vanmiddag is het tussen de 0 en 4 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel, even kijken naar de weg. Het is uh, vooral druk uh, rondom Bergen op Zoom. Dat is de A4 en de A58 van en naar Bergen op Zoom. Hou rekening met uh, een of 25 uh, aan beide kanten. Dan nog de A12 Den Haag lunette tussen Harmer en Oud-Rijn. 10 minuten, ook daar is de weg glad. En dat geldt ook voor de A16 dan Breda voor de Moordijkbrug, 10 minuut extra. Dan was de controle langs de weg A4 naar Schiedam, 54-0. A6 bij Zwifteband, richting Lelystad, 91-4. 16 10 Breda, 45-9. En de a de 50, Breda Berg op zo'n 59-3. Dus dan word je eerst geflitst. En daarna kom je dan in de file door Gladdenweg. Dat is dubbelbalen. De werkdag van vijf jaar met Alex Warren zometeen. Zo, voor jou dame. Wow.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Lindo was Daarmee jij de gek voor je dinsdag. Een heel goeiemiddag. Alan Walker, Taylor Swift en nu Alex Warren. Radio 538. They say the holy water's watered down.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 Of you, knife, staying drunk on you vibe. The angels up in the clouds are jealous, one we've out. Don't We Op Taylor Swift aan nieuwste. Open Light is deze week de belangrijkste nieuwe track, of wel de 5 jaar favoriet. Goedemiddag, Lindo is de naam. Een heerlijke classic voor tijdens het werk van REM. Dit is Losing My Religion. Ja daar weer Talk To Me. De 538-werkdag. Voor veel dj's. Die, eh... Uh... Voor mensen, live draaien op feestjes is toch... Ja, een van de dromen is gewoon om, om, om een keer op Ibiza te draaien. Op een goed feestje. Toch het party-eiland, weet je wel. Maar ja, je moet altijd ergens beginnen. Zo ook David Guetta, die uh, ooit zijn eerste boeken kreeg op Ibiza. Hij was hartstikke trots. Yes! Finally! I can play on Ibiza! Uh, het feestje was alleen buiten. En laat het nou net de ene dag zijn van het jaar dat het daar regende, arme David. Het was een open-air show en dat it was het It Het was bijna... Empty. So I came back uh, crying home. Uh, I was very sad, but he loved the music. I want you to do another night. And that time. The weather was good and he was back. It was back. It was amazing. bommetje bommetje momentje. Maar moet ik altijd denken: als ik David Gatta open praat aan Croissant! Café. David Gatta, hij is met love, don't let me go. Dat is de eerste dinsdag van de maand, hè? High 538. High 538. High 538. Wil je er even eentje uitdelen aan wat collega's dat kan? Hè? Hier kan je gewoon van een high 538 droppen en dan hoor je hem zo hier op de radio. Uh, drop hem even, spreek hem even in via de 538-app. Zit je in die app, dan heb je dat WhatsApp-icoontje daar in beeld. En als je daarop klikt, heb je rechtstreeks verbinding met de studio. Daar kan je een high 538 inspreken voor een collega of voor al je collega's... of al je beroepsgenoten, het hele bedrijf. Rob deed dit gisteren voor één collega, voor Dennis. Goedemiddag. Ik wil graag een high five reageren aan mijn maat, Dennis. samen met hem in de sneeuw en een warmtepomp en knusser be ben. Jeeu, goedemiddag, Smakelijk. Ja, zo makkelijk is het, hè? High five react spreek je mij even in hem zo hier. Wanneer stuur je in rekening naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als het padellen helemaal misgaat. Mijn partner naast me, die stoeg zijn even tegen mijn voorhoofd <laughs> aan. Maar je krijgt het ja. bloed niet meer uit je schoenen? Nee, mijn nieuwe witte schoenen. Wij betalen de rekening van 119 euro. Thanks. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Nu bij Spar, een combi-deal. Een belegd broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocoenen. Daarom hebben we deals...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 3 8. binnen ja, één minuutje, daar gaan we. Marco. Hallo allemaal, ik wil graag een high five 38 doen aan mijn toffe collega Mark. We werken nu pas twee weken samen, maar we lopen alweer voor op schema. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Oké, okay, fijne dag. adieu. Hey. hey, Linda. Een high five 38 voor Mark Lemmen. Hij is niet alleen een goede ondernemer van Tof Zonnescherm, maar hij is ook een hele leuke broer. Liefst zijn zusje Linda. En Paddy, Goedemiddag. Via Patty van Flaudahart. Ik wil Elisabeth, onze medewerkster, een high 538 geven. Helaas moet ze ons gaan verlaten door lichamelijke klachten. Elis, bedankt. Ja, en uh, Maya? Hi, ik wil een 538 aan alle collega's van het touringcarbedrijf Van Rompold uit Veldhoven, uh, die met dit weer dag en nacht 24 uur rijden. Goed uh, aan alle mijn collega's. Ja, lekker bezig maar ja, ik zorg ervoor dat jullie een uh, vijf jaar tossie krijgen. Dan kan je daar lekker wat vijf jaar 5 ja, jaar tossie mee bakken natuurlijk, ja. zo ja. zo meteen een classic Ecuador naar JC was Dit is Eyes closed. Time is still and I Trace in my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you want to say I'm yeah.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 Fabriek tot de Flexplek. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 Werkdag.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 Meteor niet nodig bij 508 het station, waar je deze week tickets kan winnen voor de vrienden van Amsterdam. Binnen nu en een half uur weer een nieuwe kant. Vanmorgen in de 50-80 show. Vanmorgen in de 5 jaar show Tickets voor de vrienden van Amsterdam. <lacht> ja, die, die hebben ze ook. Ja, die hebben Het ging even over, uh, over mensen helpen, wat oudere mensen even helpen. Bijvoorbeeld, uh, ja, weet je, als je iemand uh, kent die, uh, die misschien uh, niet zelf uh, boodschappen kan doen, omdat dat een oude persoon is. Even, even vragen, even hulp bieden, weet je Goed is dat. Oh ja, Ik zie je dus... ook af en toe van die oude mensen nu op straat. Ja, maar dan zie je iemand met zo'n uh. relator gaan en dan denk ik... Oh, blijf nou binnen. Ja, maar, die, ja, maar je een. moet ook boodschappen halen. Ja, aan. Maar, nee, maar je dat moet snap eigenlijk ik. even aan je oude buurvrouw vragen... Ja. Van, kan ik een boodschapje voor je doen? Ik ga toch naar de supermarkt. Ja, ja, ja. moet ik een boodschapje <laughs> <hebben>? <hijen> <hijen> <hijen> <hijen> Morgenochtend is er weer. Kerstvessen ochtendshow. De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en... Frank Het is 538. Lindo is er dan. Martin Solvee zometeen. Hello naar Olivia Dean. Dit is man I need. Making up for lost time the same way, but I can't tell with you sometimes, so baby let's get on the same